En de zin die we hebben, is we een Hey stoere jongens, jullie dromen zijn maar droog hoe je het wilt worden. Verliefdheid komt op plattere tijd, eerst alles kapot maken en plunderen. Zo gaat dat tegenwoordig, Groot bek en vallen mond vol met stront. Ik stap op jullie kont, kort en kartig, maar ik heb geen best wel stop om jullie te staan. Jullie houden niet op van die vale manieren, sommigen zitten zitten tieren en drinken bieren. Gezieren en lachen en juichen, doe teug. Ik kom hier niet voor jullie, maar voor de properheid en de netheid. Jullie snijden alles weg waar proper is, dat zijn geen manieren. Jij bent ook een en al aan deuk. Jij bent gewoon een dubbel vol met vuren, dealen en nog eens dieren. Ze gaan jou vermoorden. Als jij niet aan de regels houdt met de gangsterwereld, ze weten toch wie jij bent die alles verputs. Kleine Copido, het engeltje met pijl en boog, die geraakt zijn door verliefdheid. Niet alles is wederzijds. Ik ben min of meer harteloos. Hey stoere meisjes, jullie krijgen geen eisjes van mij. Jullie zijn al bij die jullie verpoetsen. Met stoere jongens met veel vrouwelijke en mislukte relaties. Wat een vrouwelijke fatale, met schandal over de vloer, zij die geen grenzen kennen. Van jongens gedoen, laat het maar gaan. Ze hebben geen spijt wat ze doen voor al die moeite. Soort zoek soort, het leven gaat door zoals het hoort. Liefheid is machtig, gevoelens zijn nooit hetzelfde tussen jongens en meisjes. Proberen ze er altijd, iedereen heeft zijn gebrek en toch blijven ze proberen om te overleven. Kleine Copido, het engeltje met pijl en boog, die geraakt zijn door verliefdheid. Niet alles is wederzijds, ik ben min of meer harteloos. Stoere jongens en stoere meisjes, ze zijn van goede combinaties. Zij weten wat ze doen bij brave jongens die niks verputsen. Ze hebben geen manieren van het leven, ze moeten nog veel leren om een ander te geven. Gaat hem hen vallen als een balk op de hoofdgrond stond. Jullie zijn die niet behoort in mijn wereld. Mijn wereld is respectvol en vredevol. Jullie zijn hooploos, net als jullie ouders die jong waren, geen manieren hadden. Wat is niet je toch maar een voorzien, ze zeggen dat je de waarheid hebt gevonden. Trouw nooit met een ander om heel en meer, maar toch wordt het gedaan. Harteloos geeft het niet om jou die zoveel fout loopt. Het is allemaal op. mijn liefde staat niet te koop. Kleine door het engeltje met pijl en boog. Die geraakt zijn door verliefdheid. Niet alles is wederzijds, ik ben min of meer harteloos.